Ja, nog een uurtje sportzomer hier op Radio 1. We blikken zo terug op het verlies van de Duitsers. Want hoe moet het nou verder met die manchap? Eerst het nieuws, Ewout hey, de Jong. Justitie houdt één persoon verantwoordelijk voor de dood van een man in Sittard vorige week. Twee mannen die ook waren opgepakt hebben volgens het OM niets met de zaak te maken. 23-jarige slachtoffer uit münster geleen werd vorige week zaterdag in het centrum van Sittard zo ernstig mishandeld... dat hij later in het ziekenhuis overleed.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 In Wenen zijn 43 Joodse graven vernield. Tientallen grafstenen zijn omver geduwd. De daders stilden ook grafplaten op. De graven zijn niet beklad. De graven zijn van Joden die voor de, voor de Tweede Wereldoorlog overleden zijn. De Joodse gemeenschap in Wenen reageert geschokt op de vernielingen. Ook Oostenrijkse politici hebben de vernielingen scherp veroordeeld.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 Op het EK Atletiek in Helsinki heeft kogelstelter Rutger Smit zilver gewonnen. De Groningen haalden een afstand van 20 meter en 55 centimeter. Smit, die veelvoudig Nederlands kampioen is, even nader daarmee zijn beste prestatie van dit jaar. De Duitser Stol won goud, de Serviër Kolasinac, Kolasinac won brons. Het weer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. In de studio onze gasten Marijn de Vries, journalist en wielrenner, Alexander van Uffelen van de economieredactie van de Volkskrant. En Martijn van Dam, kamerlid van de PvdA. En met hem praten we over politiek, tennis, voetbal, wielrennen en economie. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Beder. Eerst naar Berlijn. De Duitse Bondsdag heeft zojuist ingestemd met het crisisfonds ESM. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, uh, ja, een ruime meerderheid. Ruim twee derde steunt het ESM. Is dat een verrassing? Nee, dat is geen verrassing. Er waren eerder al peilingen geweest onder de leden. En daaruit bleek ook dat Merkel wel kon rekenen op die twee derde meerderheid. Ze heeft trouwens net ook een twee derde meerderheid gekregen voor het begrotingspact. En dus de we spraken dus Europese landen over hoe hoge schulden je mag maken en straffen voor als je daar overheen gaat. Uh, maar ze heeft daar wel een prijs voor betaald. Ze heeft de afgelopen weken voordat ze naar die eurotop ging in Brussel... ...heeft ze hard onderhandeld met de oppositie, want om aan een tweede de meerderheid te komen... ...moet je ook de linkse partijen dan meekrijgen. En er ook wat concessies aan gedaan. bijvoorbeeld beloofd dat ze in Europa zou pleiten voor een transactiebelasting. Iets waar ze eigenlijk helemaal niet aan wil, maar dat heeft ze moeten beloven nog een paar andere maatregelen... Uh, om die oppositie mee te krijgen. Maar het heeft gewerkt, uh, twee derde meerderheid voor beide pakketten. Ja, nou uh, kwam uh, mevrouw Merkel uit Brussel, hè, waar ze vannacht nog later een uh, akkoord heeft gesloten... over gemeenschappelijk toezicht op de Europese banken. Heeft ze daar nog iets over gezegd? Uh, ja, ze heeft meteen toen ze terugkwam en uit het vliegtuig was gestapt, heeft ze voor de Bondsdag een vlammend betoog gehouden over alle goede dingen die bereikt waren in Brussel. En het is leuk dat je dat noemt, dat toezicht op de banken, dat is natuurlijk precies het punt waar zij erg op heeft gehamerd. Dat ze heeft gezegd: er kwamen strenge regels, we gaan die banken echt onder het vergrootglas leggen. Maar vergat daarbij steeds te zeggen dat dat eigenlijk een compensatie is voor de maatregel die het meeste optie heeft gepaard uh, van de afgelopen top uh, van vannacht in Brussel. Namelijk om toe te staan dat banken rechtstreeks geld krijgen uit het eurofonds. Dus dat je dat niet meer aan regeringen geeft, regeringen die je weer aan kunt spreken op die hulp, maar aan banken die je misschien al wel een paar miljard van ons geld geeft. En als die banken daarna bijvoorbeeld failliet gaan of het niet terugbetalen, kun je daar niet zo heel veel aan doen. Dat is ook wat haar op heel veel kritiek komen te staan. Ja, euh, nou was er in Nederland veel kritiek op Rutte. Hè? Hij en Merkel zouden hebben toegegeven aan de Italianen en, en, en, en de druk van de Spanjaarden. Krijgt Merkel die kritiek ook? en Komt ze daar nog onderuit op een of andere manier? Ja, ze krijgt kritiek natuurlijk ook, want ze heeft inderdaad, net als Rutte, dat soort dingen beloofd... en is toch behoorlijk in de bocht gegaan, volgens sommige critici echt 180 graden. Er, waren, er was ook een, een kleine opstand vanmiddag van mensen die helemaal niet meer wilden gaan stemmen. Die zeiden, we kunnen helemaal niet stemmen over dat ESM... Want vannacht in Brussel hebben ze de spelregels veranderd. Dus wij hebben nog steeds dat stuk van de afgelopen dagen. Hoe moeten we nou stemmen over iets als er s'nachts in Brussel de regels van veranderen? Uh, maar wat daar vooral op kritiek is komen te staan... is inderdaad dat ze van tevoren zo'n harde lijn had aangekondigd. Dat ze gezegd, er komt geen geld rechtstreeks voor die banken. Wij gaan niet banken redden in Europa. Wij redden hooguit landen. En dan moeten ze zelf maar zien wat ze met de banken doen in die landen. Uh, en dat ze daar vannacht helemaal ja, naar overheen is gegaan over haar eigen rode lijn. Aan de andere kant zijn er ook wel mensen die het begrijpen. En die zeggen, ze heeft waarschijnlijk toch echt in de afgrond gekeken. Die de Spanjaarden de Italianen haar hebben laten zien. Uh, Merkel is heel erg bezig met de lange termijn steeds. Met institutionele hervormingen. Dus dingen die over een half jaar of over een jaar kunnen veranderen in Europa. En die Spanjaarden en de Italianen hebben waarschijnlijk gewoon vannacht tegen haar gezegd. Morgen of maandagochtend als de beurs open gaan, Dan staan wij aan de afgrond. Die moeten nu iets doen. En daar is blijkbaar zoveel geschrokken. Heeft bovendien ook niet meer zoveel vrienden. Dus het is allemaal wat grijp, begrijpen. Hè. Ze is Frankrijk eigenlijk kwijtgeraakt als bondgenoot? Uh, dus het is wel te begrijpen, maar ze krijgt het nog heel erg lastig de komende tijd om dit uit te blijven leggen. Ja, Sander van Uffel is hier, uh, chef economie van de Volkskrant. Uh, Merkel heeft in de afgrond gekeken die de Italianen en haar hebben laten zien. Ja, er wordt heel snel nu gezegd van dat de Italianen en de Spanjaarden gewonnen hebben. Het is echt een uitruil geweest van, van, van, van twee belangen. En ik denk dat het ook in het belang van Merkel uiteindelijk is... is dat, uh, dat dat probleem van de Spaanse overheid uh, voor een deel wordt opgelost. Uh, dus, dus die hele zwart-wit wedstrijd die af en toe geschetst wordt, zo is het niet. Als je kijkt naar wat het belang is voor de eurozone... je kan kijken wat is het Duits belang wat is, wat het Spaanse belang is... maar als je kijkt naar het belang van de eurozone... dan, uh, dan is het gewoon echt een goede stap vooruitgezet. En er zijn beide stappen. Zowel het redden van die Spaanse banken als het centrale toezicht. Heel goed nieuws. Ja, Martijn van, Dom van de Partij van de Arbeid. Uh, als je het hoort, nieuws uit Duitsland. hoe kijk je daar dan tegenaan? Goed nieuws? Ja, ik vind het wel voor de hand liggend. Uh, dat ook de Duitsers dat, uh, dat, dat noodfonds zouden, zouden goedkeuren. Uh, kijk, volgens mij is er is natuurlijk wel iets interessants gebeurd. met het doorbreken eigenlijk van die als Duitsland-Frankrijk. Uh, de, de, de positie van Hollande. Hierin. Um, kijk, lijkt wel een kentering teweeg te brengen, ook in het denken in Europa. Hè. Het gaat steeds meer over um, ook hoe we economische groei realiseren... hoe je zorgt voor voldoende werkgelegenheid, voor banen. Uh, dat is ook prominent op de, op de agenda nu. Uh, je ziet een aantal van dit soort discussies kantelen... waar een paar maanden geleden eigenlijk nog niet over, uh, over gesproken werd. Hmm. En ik vind dat wel een hele goede ontwikkeling. Ja, Wouter Meijer, is het inderdaad een logische uitslag die we hebben gezien nou ja, vanavond? Nou ja, het is het is interessant om te zien dat ook de, de partijgenoten van Martijn van Dam de, de, de Duitse SPD, ook eigenlijk veel enthousiaster is over wat Merkel heeft bereikt dan haar eigen partijgenoten. Ze krijgt vandaag veel meer kritiek van de hardliners uit haar eigen partij dan van de sociaaldemocraten die al veel langer zeggen, samen inderdaad met de Nederlandse PvdA, met Hollande, de nieuwe president in Frankrijk, we moeten echt gaan investeren, we moeten meer gaan doen naar groei. Wat dat betreft uh, lijkt er ook wel steeds meer een soort nationale consensus te komen, ook in Duitsland. Ja. Vraag is of die in Nederland ook komt. Dat zou, uh, dat zou heel mooi zijn. Ja. Maar ja, kijk, op, op dit moment zie je daar nog niet zoveel van. Ja, dat is natuurlijk ook wel iets, ook richting de verkiezingen. Um, kijk, Nederland kan zich natuurlijk um, uiteen laten drijven... naar de hoeken van het politieke spectrum uh, gaan. Maar dit zijn wel tijden ook waarin je mag hopen... toch, dat de uitslag ook mogelijkheden geeft tot, uh, tot verbinding. Kijk, daarom is ze ook, en dan komen we weer terug waar we het straks over hadden... de manier waarop Rutte zich, zich opstelt... maakt het uiteindelijk niet makkelijker ook om in Nederland... Wat meer consensus te bereiken over de agenda die we in Europa zouden moeten voeren. Maar gezien het resultaat sluit je dat niet uit. Nee, ja, kijk, het, het resultaat is goed. En uh, het resultaat wat, wat vannacht is, uh, is ja. bereikt. Hè? En, en dat zijn gewoon stappen in de goede richting. Kijk, en kijk, blijft zo, denk ik. Dit, deze discussie komt de komende tijd weer terug. Um, het leidt weer tot een stuk ook een stuk wat je ook weer doorschuift en wat weer over een paar maanden weer uh, besproken moet worden. Maar langzaam maar zeker komen wel ergens wat zou kunnen helpen om die crisis echt uh, te beteugelen... en te zorgen dat er in heel Europa, en dus hopelijk na 12 september ook in Nederland... een agenda gemaakt wordt die gaat over investeren, over groei, over het creëren van banen. Dat kan echt. Uh, op het moment dat je maar slim investeert. en je niet opsluit. en die bezuinigingsdrift. die helaas de afgelopen twee jaar. veel te veel Europa heeft gedomineerd. Uh, alle binnenpartijen, natuurlijk. van GroenLinks eigenlijk tot de VVD. zijn toch uh, in essentie voor de euro. en, en willen dus er dus ook voor vechten. Alleen vertellen ze er constant net even iets ander verhaal bij. En als je zelfs naar, naar roemer luistert. in het Kamerdebat. dan die gaat er ook niet uitstappen. Uh, dus de kans dat we na de verkiezingen. zeg maar een radicaal andere koers inslaan. zoals bijvoorbeeld de PVV wil. die, die achter niet zo groot. Wouter, hm. zijn er eigenlijk in Duitsland partijen die uit die euro willen? Uit de euro wil bijna niemand. Um, de, de, de linkspartij is de enige partij in de bondsdag die nu tegen al deze dingen heeft gestemd. Echt als partij verder waren het een dissidenten uit de andere partijen. Het, het opmerkelijk is in Duitsland eigenlijk vooral dat bij alle grote partijen, behalve de linker, um, iedereen voor Europa is. En dat het nog steeds heel goed mogelijk is in Duitsland, voor, zowel van de regering als van de oppositieleiders, om regelmatig vlammende betogen te houden over het belang van de euro, het belang van Europa. Iets wat in Nederland bijna niemand meer durft, dat is hier nog heel normaal. Oké, okay, dankjewel. Wouter Meijer, uh, vanuit Berlijn het nieuws dus... dat uh, de Duitse Bondsdag uh, akkoord is gegaan met het uh, ESM. Goed, gaan we even kijken op Wimmelden. Want uh, Roger Federer uh, had het moeilijk. Ja, meestal als dat dan zo'n vijfde set komt. En... Het net niet pakt, dan uh, gaat Federer los in de vijfde set. Ik ben benieuwd of dat ook gebeurd is, Mark. Nou, hij staat een break voor Robert Jaar. De wedstrijd uh, lijkt, uh, lijkt gespeeld. Bij 2-1 kwam die break in het voordeel van uh, Federer. Hij kwam 40-15 voor op de service van Benetot. Die had een tweede service nodig bij die stand. en Een fenomenale return van Federer rechtdoor langs de lijn. Daarmee haalde hij de break binnen en won vervolgens heel makkelijk zijn, zijn eigen service. Ja, aan het begin van de set hebben uh, we even de, de, de Ficho op de baan gezien uh, voor uh, Todi. Hij heeft toch wel wat pijn aan de bovenbeen. Op dit moment wordt de Fransman weer behandeld. Ja, lange vijfzetter. Hij voelt de vermoeidheid in, in de benen en ja, staat nu ook nog eens uh, mentale vermoeidheid zal hij nu ook wel voelen. Want hij staat 4-1 achter in de vijfde set. Hij had het uh, denk ik in vier sets af moeten maken. En Dit zal Federer niet meer uit de handen geven. De Zwitser dus hard op weg naar de volgende ronde met heel veel moeite. Dat wel. Ja, voor Aranska Rus was de derde ronde op Wimbledon vandaag het eindstation. Ze verloren van de Chinese Peng. Met 6-1 en 6-2 had Rus geen schijn van kans. En ze beleefde dan ook maar weinig plezier aan haar partij. Uh, ja, er was niet erg veel om over te lachen, want het ging zo snel. En uh, ja, ik moet zeggen dat zij eigenlijk een heel hele goede gastspulster is. En uh, ja, ik kon eigenlijk niet veel doen. Was het echt, was zij zo goed? Of heb je ook zeggen dat je denkt, van, nou, het liep bij mij niet? Of was het echt haar verdiensten? Nou, ik had niet echt de kans om iets te doen, want uh, ja, ik speelde te voorzichtig, waardoor ik uh, eigenlijk alleen maar onder druk stond. En dat is gewoon jammer, want uh, ja, als je gewoon wat agressiever speelt en misschien haar iets onder druk kan zetten, dan is het misschien wel een ander verhaal. Maar dat is me vandaag niet gelukt. Dat liet zij ook niet toe? Nee, want ze serveerde erg sterk en reteneerde goed. En, uh, nee, ja, dat is vandaag niet gelukt. En daardoor ging jij ook forceren misschien? Ja, zeker wel. Denk In de tweede set probeerde ik gewoon voor de ballen te gaan en uh, dan zag, zie ik wel hoe het zou uh, aflopen, maar uh, helaas is dat ook niet gelukt. Uh, Speelden de, de, de omstandigheden, de wind uh, nog een rol? Ja, met z'n is het gewoon lastig. Uh, als je de bal opgooit, dat hij af en toe wegwaait, maar daar hebben zij ook last van. Je hebt uh, de derde ronde hier gehaald. Je hebt uh, de tenniswereld verrast met die tweede ronde op Stozer. Hoe kijk je terug op dit toernooi? Uh, nou ja, vandaag was het jammer dat ik er geen wedstrijd van kon maken, maar voor het, over het algemeen kijk ik eigenlijk heel goed uh, terug op deze week en uh, voor het eerst natuurlijk ook op wimperde in het hoofdtoernooi rondjes gewonnen en uh, nou, daar ben ik wel blij over. Ja. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Straks blijft aan uw toestel, he said baby, what's your name? You in this town? Since you things don't look the same, how about sticking around? The place was dark and a fan played loud. His voice sounded dry. He said, who's that guy with the She said he's just a friend of mine Just a friend of mine Just a friend of mine They talked a little, drank a lot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 Het is een mooie plaat hoor van Faya con Dios. Just a friend no. of mine. maar Faya top, Dios. Ja, wat er Wimbledon gebeurt is nu even belangrijker, maar ik was wedstrijd gespeeld, zoveel is het duidelijk. Het is 40-0 voor Roger Federer. Hij serveert zelf en hij staat een dubbele break voor in de vijfde set. Hij brak Beneteau bij 2-1, het werd 3-1, het werd vervolgens 4-1... en hij brak hem nog een keer een 5-1-voorsprong dus voor Roger Federer... die inmiddels het matchpoint verzilvert. Het was een loodzware opgave. Hij ging langs het randje van de afgrond in de vierde set. Roger Federer was twee punten verwijderd van uitschakeling... maar hij redt het dan toch weer. Wat een klasbak. De droom, die droom dat hij zeven keer hier Wimbledon kan winnen. Dat hij op gelijke hoogte kan komen met Pete Sampras. Ja, die droom blijft levende. Hij heeft er snoei en snoei hard voor moeten werken. Maar goed, hij is door waar Nadal gisteren viel tegen Rosol. Daar blijft Federer wel overeind staan tegen de Fransman Julien Benneteau Die een geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Helaas het niet in vier sets af kon maken. In de vijfde set, ja, gewoon de mindere was mooi voor onze Zuiderburen. Die krijgen een geweldige wedstrijd nu in de volgende ronde. Want Federer gaat nu spelen tegen Xavier Malis. Ja, een illusie armer en een ervaring rijker. Zo is het Duitse elftal vanuit Warschau weer naar huis gevlogen. De Mannschaft droomde van de titel, maar Italië was gisteren in de halve finale te sterk. Toch is bondscoach Joachim Leuf, zoals ze in Duitsland zeggen, niet verbitterd. Hij ziet een mooie toekomst voor de Duitse ploeg. Bijdrage van Edwin Cornelissen. Een toer! Een toer! Die ontdaging is schon, schon riesig. Aber Auch deswegen, weil wir einfach nicht das umgesetzt haben, was wir können. Und Balotelli, oh der Fehler da vom kleinen Namen. Ja, ich werde gespielt. Balotelli Ballotelli schießt ein Tor für Italien. Ja, das, das notwendige Glück hat man auch nicht vorne, ist es ist auf der Ball dann. Mann, oh Mann, der fiel einfach nicht rein, der ich Ball. Ich glaube, heute sind alle, die mit uns gefiebert haben, schwer enttäuscht. Dann. Und der Schiedsrichter pfeift jetzt ab. Ja, wir sind ja enttäuscht. Traurig es ist aus, es ist vorbei. Ich, ich weiß nicht, ich habe noch keine Erklärung. Ja, die klap kwam aan in Duitsland, waar de EM-fieber flink was opgelopen. Even wat krantenkoppen: Trauma staat Traum. En Bild kopt finito. Daaronder het woord finale met een kruiser door. En kritiek is er ook volop. Bijvoorbeeld van Bernard Dietz, de aanvoerder van de kampioensploeg van 1980. Die vindt dat Bonskotje Leuf de fout in is gegaan met zijn opstelling. Dat waar een eigentor van Leuf, zegt hij. En ook Michael Ballack sprak van zu viele wechsel. Of misschien is het eigenlijk zoals de trainer van Borussia Dortmund het stelt. Enttäuschend, aber kein wel tuntergang. Op internet de foto van Leuf die tussen rij 34 en 35 in het vliegtuig nog even tekst en uitleg geeft. Vragen over opstappen vindt hij ongepast. Dat doe je alleen maar als je de groepsfase niet overleeft. Hij gaf het gisteren eigenlijk al aan. De slotsom van dit EK is wat hem betreft positief. Die mannschaft is de jüngste en Die mannschaft had, trots allem, trots dit spel waar we alle enttäuscht zijn... Een hervorragend, een goed toernieer gespeeld. Een zeer goed toernieer gespeeld. Een stap is het in een proces. En voor de uitleg moeten we terug in de tijd naar het EK van 2004. Onder de leiding van Rudy Vuller komt de manchaf niet verder dan de eerste ronde. En het spel dat werd zwaar bekritiseerd. Het was de aanleiding om het Duitse voetbal eens grondig te renoveren. Van jongs af aan. Ik denk in de vereinen is de laatste jaren een goede arbeid geleverd worden. In de jeugd. Uh, Inderdaad. En dat zie je terug in het spel. Die technische ausbildung in Deutschland is beter geworden. Vor 10 jaar waren veel waren Inhalte op kracht en Kondition zo'n so uitgericht. Meer op techniek, niet meer dat oerduitse krachtvoetbal. Wat we nu doen konden is ook bij de nationaalmannschaft... de laatste jaren onze filosofie zo'n so beetje in te Ook bij de nationale ploeg werd er voortaan gespeeld vanuit een echte filosofie. Op techniek... Goed voetbal spelen. We suchen dementsprechend natuurlijk ook die Spielertypen, die eben ook een goede Fußballkultur spielen kunnen, die technisch goed zijn kunnen. En die aanpak werkt. Met jonge Spielers is Duitsland een ploeg geworden, die zelf het spel wil maken. We zijn een Mannschaft, die niet meer auf den Gegner reagieren moet, sondern die eben ook selbst ihr Spiel gestalten kann, agieren kann. De neue Mannschaft will andere ploegen voorbij gaan. Vielleicht vor einigen Jahren. Wir wollen andere Nationen, die eben auch einen guten Fußball spielen, einholen. Wir wollen sie einholen im fußballerischen Bereich. Um uiteindelijk de strijd aan te kunnen met de echte top. Und das waren mal, mal vor einigen Jahren ganz, ganz wichtige ...dingen en inhalten die we even nou voorangetrieben hebben. Dus ziet Joachim Leuf de toekomst zonnig in. Met een jonge groep spelers die nog jaren mee kan en die bruist van de energie. En het is dat dan ook meteen wat de domper van gisteravond zo groot maakte voor de Mannschaft. Dit was een team met een missie. Mischi, missie die moest eindigen in Kiew. Italien steht im Finale. We hebben ons fest vorgenommen ins Finale einzuziehen. We wollten unbedingt naar Kiew. Nu geht es heute naar Frankfurt. We leven immer onze bestes. Leider is ons niet geglückt, aber het äh, gaat weiter in ons leven. Was voor een trister Abend. Ja. Dat was heel zielig voor die Duitsers. Uh, Martijn van Dam, Partij van de Arbeid, is nog steeds hier. Marijn de Vries, wielrenster en journalist. En Xander van Uffelen, uh, chef economie van de Volkskrant. Martijn, als ik bij jou even mag beginnen. Stel dat je nou uh, 20 jaar jonger bent en je mag weer kiezen voor een sport. Bijvoorbeeld. En je zou het zoals Marijn doen, hè, die gewoon heel snel op de boodschappen doet. En denkt, misschien moet ik eens prof worden. Wat zou jij dan voor sport kiezen? Als ik het nog een keer zou doen, dan zou ik denken, ga voetballen toch. Ik heb nooit gevoetbald. Ik denk, jongens. ik ja, bij ons we voetballen altijd buiten in de buurt. Met, uh, met alle, allemaal teampjes van de verschillende straten. Maar dan was ik gewoon bij een club gegaan. Ja. Alexander, Alexander, wat heb jij gedaan? Dus nou, ik had twee liefdes. Vroeger hardlopen, 800 meter. Uh, ik helaas net nooit onder de twee minuten gekomen. En, en fietsen. En daar was ik ook niet talentvol genoeg om, om de Tour de France te gaan. Eigenlijk. Nee, maar hardlopen moest dat van de familie? Of was dat gewoon dat nee, je buiten op straat de, ontdekte nee, dat ik, je best ik, hard kon lopen? ik kom uit een, uit een klein dorp waar je eigenlijk alleen maar voetbal had. Dat heb ik ook lang gedaan natuurlijk. En op een gegeven moment kwam er een tennisclub. Nee, voor, uh, voor hardlopen moest ik 10 kilometer op de fiets naar, naar Alphen van Rijn. Mm. Mm. Dus dat was wel echt iets omdat ik dat leuk vond en ook wel enig talent had. Maar zeker niet goed genoeg om uh, bij een EK rond te lopen zoals, zo, zoals vandaag. Maar Marijn, ben jij in alles vreten wat sport betreft? Als wielrenster, want je kan natuurlijk niet alles volgen omdat je veel op de fiets zit. Nee, dat, nou ja, ik, uh, tijdens mijn lange duurtrainingen luister ik eigenlijk altijd naar Radio 1. Een beetje een nerd misschien, want de meeste wielrenners luisteren naar muziek. <lacht> uh, en dan volg je toch al snel heel veel sport, zeker deze zomer. Ja. Uh, dus uh, ja, ik probeer wel zoveel mogelijk te volgen, maar ik heb wel mijn voorkeuren natuurlijk. Maar toen je nog geen prof was, was je toen ook een allesvreter wat uh, sport betreft? Uh, ja, nou ja, bij Holland Sport, als je daar werkt, dan moet je dat wel een beetje zijn. Um, maar daarvoor... Ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in mooie verhalen. Um, en uh, dat kan voor mij ook heel erg goed buiten de sporttuin. In de politiek of in het bedrijfsleven. Uh. Dus ik ben misschien meer een allesvreter op elk gebied. Ik wil wel eens een mooi verhaal nog een keer van jou horen. Want ik, ik las het op jouw blog. Ik denk ja, dat, dat kan niet alleen maar daar blijven. Jij, was, jij hebt ooit een wedstrijd gewonnen hier in Hilversum. Maar je lag uh -huh. op koers, voor is dus het vorige maand... om een wedstrijd te winnen in de plek waar je nu woont. In Zwolle, wat gebeurde er? Vind je dat een mooi verhaal? Ja, het verhaal is mooi. Nou, ik vind het helemaal geen mooi verhaal. kan, um, kan je misschien een heel uh, vervelend verhaal uh, voor Herman uh, vertellen? Waarvan je zegt, nou dat vertel ik liever niet, maar ik wil het toch even vertellen. Ja, dat was ongeveer een maand geleden. En toen lag ik op koers om een wedstrijd te winnen in Zwolle, waar ik woon. Oh. Um, we hadden met onze ploeg echt de situatie fantastisch uitgespeeld. Want we hadden een kopgroep volgens mij van... 12 en daar zaten we met z'n zessen bij. En ik had de, de uh, uh, avond daarvoor al bedacht... Van, nou, als, als ik in de finale mee zit en ik kan demareren... dan demareer ik op de IJsseldijk bij Wilsum. Dat is een heel klein dorpje. En dan ga je een beetje omhoog klinkertjes. Ja, als je daar gaat en je trekt goed door... dan ben je snel uit het zicht. En dat is dus een plek waar je dan gewoon weg kunt komen. En ik heb nog nooit eerder in een wedstrijd gehad... dat een scenario zo precies verliep... zoals ik me dat had voorgesteld. Want we kwamen daar en ik demareerde... en er ging niemand mee... Um, en mijn ploeggenoten, de andere vijf die overbleven... die schermden de vlucht natuurlijk fantastisch af. Dus uh, ja, binnen de kortste keren had ik bijna een minuut voorsprong. En uh, ja, het was eigenlijk vooral nog een, ja, een kwestie van uh, naar de finish toe rijden. Um, en toen kwam ik over een, een viaduct... Uh, nou, zwolle in, zeg maar. En er rijdt altijd een, um, een motor voor je uh, die je de weg wijst. En er staan ook langs de kant allerlei mannetjes die je de weg wijzen. In principe hoor je als wielrenner zelf het parcours te kennen, maar dat is niet reëel in alle wedstrijden die wij oh. rijden. Dus je gaat eigenlijk blind op de mensen die je er weg wijzen. Ik voel hem al aankomen. Dus je voelt hem al aankomen. Oh toen ik over dat viaduct kwam, toen zag ik de voorrijmotor niet meer. Um, nou is dat niet heel uitzonderlijk. Want die rijdt soms ook wel een stukje vooruit om even verderop iets af te zetten. En er was onderaan het viaduct wel een weg naar links. Maar er stonden een paar mannetjes met hun armen over elkaar. En als niemand iets aangeeft, dan vervolg je automatisch je weg. Dus dat was wat ik deed. En toen ik ongeveer 300 meter verder was, toen uh, kwam de motoragent die voor me reed me achterop. En uh, die zei, uh, ja, uh, je bent daar verkeerd gegaan. Hm. Ja, ik uh, kan oh. bijna niet beschrijven wat er toen door me heen ging. Ja, ik ben zo snel mogelijk omgekeerd natuurlijk. Maar toen zag ik de groep achter me al voorbij komen. En uh, ja, toen ben ik met uh, staart tussen de benen naar de finish gereden. En daar kwam de motoragent naar me toe en die zei, ja, sorry. Ja, ik wist de weg ook niet. Dus uh, ja, ik was maar even gestopt onderaan dat viaduct. En uh, ik kreeg wel een rode vlag in mijn handen gedrukt. Maar ik wist niet wat ik daarmee moest doen. En nou, normaal gesproken wijst je daarmee de goede kant op. Ja, ja. Dus uh, ja, vrij dramatisch. Ja, dit is prof wielrennen, hebben we het over. Ja, maar ja. goed, het gebeurt ook in de Tour de France. Dus het is niet uitzonderlijk. Maar het is wel, ja, een drama. Radio in Sportzomer Top 5. Ah, zoals elke avond onze top 5 van beste sportfragmenten. Gisteren zorgde Renate van ervoor dat Balotelli maar liefst twee keer in onze top 5 staat. Ze koos voor de tweede goal van Balotelli tegen Duitsland. Het liefst inclusief shirt uittrekken, maar dat uh, zie je niet op de radio. Nee, de doelpoging van uh, Joe Hart in Oekraïne-Engeland, uh, tegengehouden door Terry, sneuvelde. De Sportzomer Top 5 klinkt nu als volgt: Fragment.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 Wat gaat eruit? Ja, die laatste. Ik vind, vind twee keer balotelli wel wat overdreven. En die goal van gisteren, die was zo uh, geweldig. Ja. Die moet erin blijven. Met ja. het shirt dus, uh, ben ik het ook helemaal mee eens. Met het shirt, zonder dat, het shirt Dat nemen we dan weer minder. <laughs> en dat blauwe, dat blauwe plakband achterop ja, zijn rug. Ja. Net of hij dat nodig heeft. Ja, ja maar heeft dat heeft hij wel nodig? Blom, maar hij bewees <laughs> ja. zich gisteren wel. Het was, ik, ik had er vooraf... Had ik er geen geld op gezet dat de Italianen door zouden gaan? Ja, overigens, Volk dat blauwe plakband krijg ik wel krijgen we veel te... vragen over. Dat is het tape dat je spieren moet Kinesiën ontlasten. Tape. Ja, tape. Ja. Nou, toevallig vormt het het logo van een groot sportmerk. Hè. Ja, heel oh, toevallig. Ja, ja. Jij dan weer. Ja. Goed, maar dat moet, die moeten er dus uit. Uh, wat moest er nou in? Er komt een fragment in wat uh, een beetje afwijkt van de andere vier. Want het is namelijk een, uh, een moment van teleurstelling. En dat vind ik eigenlijk ook altijd mooi in de sport. Eigenlijk zoals Marijn net haar verhaal ook vertelde. Ja, het was wel een mooi verhaal. Zie je? Weet je ja. En ja, daar dat... deed ik het ook al mooi om het mooie nou, verhaal. Nou, <laughs> uh -huh. En um, er gebeurde iets bij uh, Portugal-Spanje. Als je die wedstrijd bekeek hadden de Spanjaarden het eigenlijk niet verdiend om door te gaan. Um, en... Um, in die penalty-serie, daar gebeurde iets. Uh, toen liep um, uh, Bruno Alves naar voren om de derde penalty te nemen. Maar het was helemaal niet zijn beurt. Um, want Nani moest, uh, moest die penalty nemen. En die kwam er dus achteraan. Die stuurde Bruno Alves terug. En eigenlijk wist je toen al dat de Spanjaarden door zouden gaan. Want dit was een moment dat natuurlijk bepaalde. dat die volgende penalty, die Bruno Alves wel moest nemen. dat die misging. En dat vond ik een heel mooi moment. Dan komt dat toch. Bruno Alves, die heeft echt van de zenuwen, denk ik, gewoon gedacht: ik moet al. Maar die moet pas nu. En nou kan je er van alles van zeggen verder. Maar ik vind dat niet zo'n heel goed voorteken. Dat je al als derde naar de stip gaat. Terwijl je pas als vierde moet. Want hoe geconcentreerd ben je dan? Ja, als hij mist dan kan ik zeggen zie je wel. En als hij raak schiet dan heeft het allemaal niet zoveel om het lijf gehad. Als hij mist heeft Portugal wel een probleem. Dan komt de aanloop en hij schiet er tegen de lat. Hij schiet hem tegen de lat. En dus niet erin. Ja. En dus zie je wel. Ja. En dus. Ja, en zie je wel een momentje. Ja. Nou, bedankt voor jouw uh, toevoeging uh, aan de top 5, uh, Martijn van Dam. En, en uh, veel succes morgen. Uh, plezier en geluk. En ook proberen het uit te zitten. Het congres. Ah, ja. van, dat komt zeker goed. Van, uh, ja. uh, van de PVDA. Van de Fijn dat je er was. Ik vond het van ook, uh, chef economie van de Volkskrant. Uh, merci. En uh, ja, Marijn, ik vond het toch een mooi verhaal. Oké. Okay. Dank jullie wel. We gaan naar het NMS Nieuws met Jilboot. Op de Doggersbank in de Noordzee zijn zeker tien vis- en plantensoorten ontdekt. die nog nooit in Nederlandse wateren zijn waargenomen. Het gaat onder meer om een zeester en een zeenaakt slakken. Duikers zagen ook voor het eerst in de Noordzee een zeewolf en een zeeduivel. Volgens biologen is de Doggersbank een nieuw leefgebied voor dieren en planten geworden.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 Justitie houdt één persoon verantwoordelijk voor de dood van de man in Sittard vorige week. Twee mannen, die ook waren opgepakt, hebben volgens de OM niets met de zaak te maken. Het 23-jarige slachtoffer uit Munstergeleen werd vorige week zaterdag... in het centrum van Sittard zo ernstig mishandeld dat hij later in het ziekenhuis overleed. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Zomer. De lopen zich warm voor de Tour de France. Een Siewert van Linden van de G500, u weet wel... loopt zich warm voor de partijcongressen van morgen. De EK atletiek in Helsinki, Rutger Smit... heeft de eerste medaille binnengehaald voor Nederland. Zij werd tweede bij het kogelstoten. En die houdt in gesprek met de zilveren medaillewinnaar. Rutger Smit, wanneer was het gevoeler voor jou? Was dat vandaag of was dat al veel eerder? Nee, dat was al wel eerder. Uh, dat was met de kwalificatie was het uh, het gevoel dat ik uh, minimaal met zilver naar huis moest uh, met, met de kogel. En dat heb ik gelukkig gedaan. Was niet, ik moet eerlijk zeggen, dat was niet mijn beste wedstrijd. Uh, qua gevoel. Maar uh, ja, toch nog... Uh... Qua medailles maximale maximaal eruit gehaald. Hier kijk, Storl was een klas apart. Ik had gehoopt toch wel tegenstand te bieden in de eerste pogingen. Want hij zakt ook een beetje in in die wedstrijden. Of uh, naarmate de wedstrijd vorderde. Dus en ik, ik had gehoopt op een 21-plus. Uh, ik stond lekker in te stoten buiten, de warming, of buiten het uh, stadion. Dus ik denk, nou, nah, ik, uh, ik kan hier 21 stoten en partij geven aan Storel. Daar had ik echt op gehoopt. Maar... Nou ja, ik moet hier tevreden mee zijn. Ja, ja eh, Finland, Helsinki en uh, Rutger Smit, die hebben wat, hè? Ja, ja, inderdaad. Dus ik heb hier goede herinneringen aan. En uh, nou ja, dat blijft nu. Uh, ja, dus... Uh... Wat nemen hier nu bijvoorbeeld van mee? Uh, eerst nog uh, discus natuurlijk, maar alvast richting Londen. Wat neem je hier van mee? Nou goed, dat de, de, de vorm groeiende is en dat ik gewoon uh, hoe ik me nu voel, dat is nog niet helemaal uh, gewoon in, in supervorm zeg ik ben, ik. ben goed in vorm, maar nog niet, ja, ik ben nog niet ja, echt, echt super scherp, laat ik het zo zeggen. En dat ik dan, dan deze afstanden stoot, die heb je nodig ook in de kwalificatie, ook in Londen. Ik was heel erg blij met mijn kwalificatie, wel koolglasdiscus, dat heb je ook gewoon nodig in Londen. En dan uh, moet ik uh, in Londen moet ik, uh, iets scherper zijn, iets fitter zijn dan dat ik nu ben. En dan uh, komen er mooie afstanden uit. Discus nog eventjes, de finale. En zit er ook iets moois in? Uh, ik hoop het, ik hoop het. Dus uh, uh, Discus is uh, heel sterk bezet en uh, ik hoop dat, uh, ja, dat ik iets moois kan laten zien. Het zou echt uh, super gaaf zijn als ik hier met twee medailles uh, naar huis kan. Dus uh, ik ga ervoor, weet je. Je moet voor gaan. En uh, ik heb de kans, heb ik hem. Vanochtend, die worp ging heel erg makkelijk. En uh, die was technisch ja, helemaal niet goed. Die was er nog een beetje op safe. Dus uh, als, ik er drie, als er drie meter bij ligt, pak je een medaille, denk ik. Ja, dat was uh, Rutger Smit. Het is zes over half elf. Groot nieuws, uh, Herman. Wat is ja. er aan de hand? Uh, dus het is volledig commotie ja, hier is... nu aan alle kanten. Ja, ik, het Hollywood-sterrenkoppel is uit elkaar. Tom Cruise en Katie Holmes... Zetten een punt achter hun relatie, werd vanavond bekend. En dat terwijl wij ons allemaal Tom nog zo gelukkig herinneren. Something happened to you. Something happened to you. I'm in love. Yeah. I'm in love. Ja, hij sprong op de bank bij Oprah Winfrey op het neer als een klein kind. En, en riep dat hij verliefd was. Michiel Vos, onze correspondent in Amerika. Goedenavond, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd inderdaad? Tom Cat is no more. Tom Cruise en Katie Holmes gaan inderdaad uit elkaar. En dat beroemde moment in 2005 op de bank bij Oprah, waarin hij inderdaad als een soort gek op een neersprong en zijn liefde verklaarde voor Katie Holmes. Dat was misschien een moment toen Amerika voor het eerst dacht, is er wat mis met die jongen? <laughs> Maar hij is daarna ook weer heel hard teruggekomen en hij is al heel erg lang, en dat is wel bijzonder aan Tom Cruise met name... ...hij is al eigenlijk sinds begin jaren tachtig een heel bekende ster. En dat is in die industrie, in die business waarin hij zit, is dat gewoon heel moeilijk om een carrière zo lang te hebben... ...en zo lang populair te zijn en zo lang films te maken die gewoon, zoals de laatste Mission Impossible, meer dan 600 miljoen dollar binnenhaalden. Ja, maar dat kan uh, dan toch de reden niet zijn? Uh, nee, nee, dat kan de reden niet zijn. Maar ik bedoel, hij, het was een beetje gek wat hij daar deed bij Oprah. Hij verklaarde toen zijn liefde voor Katie Holmes. Nu zijn ze dus uit elkaar. Tom is... Uh, Tom, Tom Cruise is blindsided. We weten niet uh, dat, uh, dat hij het wist. Uh, hij zegt dat het uit het niets komt vallen, deze uh, scheiding. De scheiding is aangevraagd door Katie Holmes. Zij wil, volgt hij, over hun enige kind, Suri. Ze, dus, uh, ze heeft gisteren, geloof ik, de, de, de formulieren ingevuld hier in New York... En ja, het komt dus een beetje als donderslag bij heldere hemel. Ze waren wel al een tijdje niet meer samen gezien in het openbaar. En met name niet bij de premières, verschillende premières, westkust, oostkust... van Tom Cruise's laatste film, Rock of Ages... waarin hij een soort overjarige rockster speelt... losjes gebaseerd op Axel Rose Guns of Guns N' Roses. Hmm. Ja, dus hij, hij zei dat hij He van niks wist. Dus uh, volledig verrast uh, door die, die aanvraag tot echtscheiding. Ja, dat, dat is natuurlijk het verhaal voor het groot publiek. Hij is erg privé, hij wil er niet over praten, zeggen zijn vertegenwoordigers, schuine streep, advocaten. Natuurlijk weet hij wel iets, maar en ze waren ook al een tijdje dus niet meer in het openbaar te zien geweest. En dat is meestal een teken dat er iets niet helemaal in, de, in orde is, met name tijdens de première van een film. Ja. Nou is die film een beetje een, um, een, een afzakker geworden. De, die film doet het niet goed, die laatste Rock of Ages. Maar goed, daar had zij misschien wel bij moeten zijn bij die premieres. Ja. Hey, het is niet de eerste keer hè, dat uh, Tom uh, uh, wordt geconfronteerd met een scheiding. Uh, nee. Mimi Rogers uh, is zijn vrouw geweest. Nicole Kidman uh, is ook een ex-vrouw. Daar heeft hij uh, ook nog geadopteerde kinderen mee. Hoe wordt er gereageerd op zijn derde huwelijk dat op de klippen loopt? ja dit, dit is raar bij Tom Cruise. Amerika heeft een beetje een haat-liefde verhouding met hem. Een, een, een groot deel van Amerika vindt Tom Cruise een van de meest sellable stars, bankable actors, weet je wel, dat is de man met de gouden glimlach, dat is de Amerikaan die in elke film kan inzetten, van Rain Man tot, tot, nou ja, tot, in, tot ingewikkelde films, tot makkelijke films, tot Mission Impossible, tot a few good men. Als je Het lijstje op IMDB, hè, het, zeg maar het register van alle films bij acteurs, als je dat nagaat, dan moet je toegeven, en ik ben geen filmkenner, ik heb bijna al zijn films gezien, en dat geldt voor bijna iedereen. Maar er zijn ook mensen die vinden zijn Scientology-achtergrond een beetje vreemd, die, er zijn altijd hardnekkige geruchten dat hij homoseksueel zou zijn. En dat al die huwelijken, met name die met Nicole Kidman, dat, dat allemaal een beetje nep was. Nou, hij heeft meerdere mensen voor het gerecht gedaagd die dat in het openbaar hebben gezegd. Meerdere rechtszaken heeft hij min of meer gewonnen. Dus het zijn altijd bij geruchten gebleven. Sommigen vinden hem een beetje over de top. Je ook dat Oprah Winfrey moment. Maar hij is wel een van die... Ja, echte acteurs die, nou ja, wat ik al zei, al zo'n beetje 30 jaar um, actief zijn. En dat is in deze business, bedoel, naast Brad Pitt, dat is niet heel gemakkelijk. Er zijn er niet heel veel die het zo lang uithouden. Ja. Nou, nou goed, een, een treurige dag dus aan de andere kant. Ze zijn allebei weer vrij. Dankjewel. Ja, we uh, we allemaal, dat begrijp je. Hier in heel Amerika, 300 miljoen mensen. Michiel, dankjewel. Ik ga dit even Geen verwerken dan. hoor. Ja, maar even... ja, het muziekje. Ga maar, maar even zitten. Ja. Elke dag van 10 uur ochtend tot 11 uur avond. De Radio 1 Sportzomer van 2012. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies it do be past three. A light in the morning sun. One day I'll get back and sit in my chair like. It's a party. En lion in de morning sun. Tijd voor tijd. Ja, het is tijd voor tijd voor tijd onze eigen snoeiharde competitie, eh, waaraan u thuis heel ontspannen mee kunt doen, maar die hier op de sportzomervloer al een tijdje voor gruwelijke onderlinge spanningen zorgt. Niet zo enthousiast graag. De vraag van gisteren was, hoe lang duurt de kortste vrouwen-enkelspelpartij van de dag op Wimbledon? Leek op voorhand een leuke vraag, maar de uitslag is voor ons Nederlanders wat minder plezierig, want het was onze eigen Aranska Rus, die geen schrijfvakantie had tegen de Chinese Peng Shui. 6-1, 6-2 werd het, en Peng had daar maar 47 minuten voor nodig. Albert Gieler zat er voor onze luister als het dichtbij. Sterker nog, hij had het exact goed. En wint daarmee ons onverwoestbare radio-eenharloosje. Schitterend stukje Zwitserse nijverheid. Ik heb mezelf niet, maar dat komt nog wel. Onze presentatoren die spelen ook elke dag mee. Vandaag is er een bijzondere vermelding voor tenniscanner. Tenniskenner Thijs van der Brink. Hij zat er het verst af met 1 uur en 14 minuten. Goed, Bert van Sloten die zat er spectaculair dichtbij... met een gokje van 43 minuten. Hartstikke knap. Alleen jammer dat Bert te laat was met het inleveren van zijn voorspelling. En dus gaat de winst nu dat Tim Overdiek... en mijn sympathieke co-host van vanavond, Herman van der Zand... zij vulden namelijk 52 minuten in. Goed gedaan. En gaat u maar vast nadenken over de vraag van morgen, want die luidt... Wat is de winnende tijd in de proloog van de Tour? Ter info: de polloog is 6,4 kilometer lang. Het is een lastig parcours, hoorde het Lippens aan het begin van de uitzending zeggen. U kunt meespelen op Radio1.nl en dat kan nu al. De inschrijving sluit als de eerste renner Tom Velers vertrekt. Om twee uur morgenmiddag is dat. Ja, morgen gebeurt nog veel meer. Want uh, vorige week was het nog even draaien bij de VVD. Maar dit weekend moet het uh, toch echt gaan gebeuren voor de G500. De club van jongeren die invloed wil uitoefenen binnen de grote partijen. Het CDA en de Partij van de Arbeid uh, congreseren morgen. Het CDA zelfs twee dagen. Die zijn uh, vandaag al begonnen. Martijn van Dam is nog steeds hier aanwezig. Uh, die vond het zo gezellig, die is nog niet weggegaan. Dit dus blijft nog even zitten. Siebert van Linde aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was het vandaag, uh, Siebert? Je hebt nou, handjeklap was... hand, hand, oh, gedaan bij hand. de Christen Democraten. Uh, de een... Wat zeg je? Je hebt handjeklap gedaan bij de Christen Democraten vandaag. Handjeklappen, ja. Nou, het was, uh, er waren telkens vier mini-congressen tegelijkertijd voor 3,5 uur. Dan moet je 1450 wetten door. Met allerlei hele nare procedures. En, uh, nou ja, uh, duurt even. Maar uh, goed, de opbrengst die mag er ook wel zijn. Als je kijkt nu naar zo'n dag wat we hebben op de agenda hebben weten te krijgen na eerst wekenlang door zaaltjes heen te gaan... en daarna daarover te stemmen. Noem maar nou drie. ja, bijvoorbeeld uh, drie belangrijke is bijvoorbeeld het versneld verhogen van de AOW-leeftijd... het behoud van de studiefinanciering in de masterfase voor studenten... en het onderzoeken van mbo-reisrecht voor mbo'ers. Uh, en drie, wat ik zelf wel een uh, heel belangrijke vind, uh, is een flexibel arbeidscontract... Uh, die wat langer duurt dan een uh, half jaar, waar nu heel veel jonge mensen last van hebben... omdat ze en met switch verwerkt en geen hypotheek meer kunnen krijgen... Uh, en wat misschien ook wel aardig is trouwens, om te noemen, is bijvoorbeeld rondom duurzaamheid. Uh, waarbij het CDA nu voor het eerst uh, echt ambitieuze doelstellingen uh, door haar leden heeft opgelegd uh, gekregen. Uh, dus kortom, uh, ja, dat werk ik eigenlijk wel lekker. Ja. En dan morgen de Partij van de Arbeid, ga je daar, ga je daar ook naartoe? Uh, ja, zelfs zit ik in het uh, CDA-team. Uh, en uh, ja, wij, wij werken zeg maar, met, met rapporteurs en mensen die in die zaaltjes zitten en die geven aan mij weer door wat er gebeurt. En dan zet ik weer uh, via sms uh, hoe ze via zalen moeten en dergelijke en hoe je het beste en effectief systeem stem kunt uit. Dus ik ben even het CDA. Ja, maar... maar rond 1 uh, uur uh, dan... Uh, de grap is dat PvdA zit op anderhalf kilometer van, uh, van het CDA. Dus dan lopen we heerlijk naar uh, het PvdA-congres uh, bij Mart uh, Martijn van Dam uh, naar binnen. Ja, wil je uh, even gaan zeggen wat jullie morgen gaan doen? Dan is hij maar voorbereid. <truhend> Dat kan niet zijn eigen congresboek. Uh, er komt een hoop aan. Uh, bij de Partij van de Arbeid is het wel een beetje moeilijk, omdat ze uh, vooral afdelingen hebben, hebben stemrecht. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, een hele ambitieus denk ik, is dat we een politieke actuele motie hebben ingediend. Die komt in de namiddag net voor uh, Samsung uit het speechen. Die oproept om uh, voor 2017 uh, het houdbaarheidstekort weg te werken. We hebben het nu met z'n allen wel over die 3%-norm. Maar ja, dat is eigenlijk maar, een, uh, ja, maar één onderdeel ervan. De houdbaarheid op de lange termijn is veel belangrijk en daar roepen we de Partij van de Arbeid op om daar nu echt werk van te gaan maken. En gaan jullie er werk van maken? Ik neem aan, uh, Sieward, dat je bedoelt dat voor 2017 voldoende maatregelen genomen moeten worden om het tekort weg ja, te werken op lange termijn. Ja. Ja. Ja, daar hebben we ons de vorige keer ook al aan gecommitteerd. Dus ik denk dat dat... Ik weet eigenlijk niet eens wat het advies zal worden van het partijbestuur. Maar ik vermoed dat als die motie goed in elkaar zit... dat dat overeenkomt met wat wij zelf ook willen. Mooi, deal. Volgende, Siewert. Nou, bijvoorbeeld het versneld verhoogende van leeftijd Dat is natuurlijk een redelijk punt binnen de Partij van de Arbeid. Maar ja, ook dat moet je omarmen. Maar ook bijvoorbeeld zo'n vast, flexibel contract... waarbij je zegt, jongeren krijgen al lang geen vast contract meer... Het moet, moet flexibeler. En hij zegt partijbestuur, dat vonden wij heel grappig, op overnemen. Dus dat, uh, we hopen morgen dat we die zeker binnenhalen bij de Partij van de Arbeid. Hm. Volgens mij is hij dan al binnen. Als partijbestuur ja, het overneemt. Ja, ja dat, dat ligt eraan. Hè. Morgenochtend, dat is, dat is ook zo'n bizar systeem. Als je op overneemt, staat, dan kan die in één klap worden meegenomen. Uh, maar deze wordt waarschijnlijk uitgelicht omdat we horen dat wat afdelingen zaten te sputteren. Hm. Dus ja, daar kom je heel erg in van die, van die, ja, van die afdeling politiek terecht. Dus we hopen zeker dat hij het haalt. Zie wat, hoe is het bevallen, uh, dat congres, tot nu toe? Nou ja, ik ben sowieso wel een politiek dier, dus ik, ik zit er wel van te genieten. We hadden het net even, we hebben buiten een hele grote tent neergezet met uh, G500 deelnemers. Ja, nou, men vond het wel heel erg traag, heel erg lang, heel procedureel. Uh, maar ja, mensen waren wel gewoon heel warm en welkom. En uh, ja, wij konden een beetje tussen die zaaltjes heen schieten om op het juiste moment de juiste stemming uh, te vinden. Hmm. En uh, ja, dat maakt het ook wel weer leuk hoor. Oké, okay, goed. Uh, Siewert, willen we morgen nog eventjes... Uh, hoe het was bij de Partij van de Arbeid en uh, Tweede Dag CDA? Ik geloof zelfs dat ik uh, morgen met Sidron uh, Buma bij jullie zit. Oh ja, dat is waar ook. Je bent van harte welkom. <laughs> ja, leuk. Goed zeg. Fijn dat je me even informeert. Was ik even vergeten. <laughs> goed zo. Martijn dan nogmaals dank voor je komst. Fijn dat je ja. nog even wil ja. blijven zitten voor uh, Siewert. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van... Ach, uh, morgen start in Luik de Tour de France natuurlijk met een prolog in het centrum van die stad. Een van de deelnemers daar, Johnny Hogeland, aan de lijn zijn vriendin Gerda Koops. Goedenavond. Hoi, oh, goedenavond. Ik zeg negen minuten over twee en dan zeg jij? Ik zeg dan volle bak, zes kilometer Johnny Hogeland. Ja, dan rijdt hij van het podium, hè? Ja, nou ja, dat gaan we zien. Jij bent nu in Luik en je hebt een speciale vriend meegenomen voor Johnny. Ja, we zijn hier met z'n drieën, we zijn uit de camper heen gereden vanmiddag. Ja, en eh... Uh... Ah, wat zei je? Wie is, de, wie is de bijzondere gast die je bij hebt? Ja, die hoor je al. Ja, volgens mij ook. Ja, we hebben uh, onze hond meegenomen als verrassing voor Johnny. Die kon moeilijk afscheid nemen, toen uh, hebben we maar besloten om mee te nemen. Oh. Ja. Ah. Dus we hebben hem net even verrast, en ja. dat vond hij uh, heel leuk. Ah, je houdt hem wel aan de lijn morgen, hè? Ja, ja, ja zeker. <laughs> zeg maar, hoe zijn de benen van Johnny? Ja, goed. We ja? hebben het parcours verkend en uh, ja, hij voelt zich goed, dus uh, gaan we gaan het allemaal zien. Ja, het was dus, al een, er zaten wel een paar moeilijke bochten in, geloof ik, hè? Dus het is ja, wel hopen dat dus, het droog dus, blijft. Uh, ja, het is inderdaad wel een, een lastig parcours, maar het is wel, uh, wel mooi. Waar gaat het beslist worden, denk je? Ja, niet in de proloog, hoor. Nou, ik bedoel eigenlijk waar de proloog beslist gaat worden. Uh, ja, ik heb het niet helemaal gezien. We hebben net alleen een klein stukje gereden, maar het is gewoon uh, heel bochtig. En het, het was was het centrum, dus ja, het is een stuk heen en dan draai ze op het om en dan gaan ze een stuk weer terug. Ja, over de klinkers, ik denk dat daar het uh, verschil gemaakt wordt. Ja, jullie zitten met z'n allen in, in een camper met de hond, ga je de hele toer achter Johnny aanrijden? Uh, nee, we gaan nu tot maandag en dan uh, beginnen we de tiende weer, tot de laatste dag. Maar dan nemen we de hond niet mee hoor, dat is vreemd dan ook. Oh ja, die, die, gaat, die gaat terug naar huis. Heb je zelf je fiets ja. meegenomen? Want jij bent uh, uh, een marathonschaatster en je dan zelf ook aardig. Ja, we hebben de fiets nu wel meegenomen. We dus zijn heeft om morgenavond uh, een stukje te gaan fietsen. Ja. En hoe vaak zie je Johnny? Uh, ja, ik zie hem nu wel drie dagen. En dan uh, ik probeer ik hem weer uit te starten bij de finish even te zien. Ja. We gaan het er niet te vaak over hebben tijdens de tour. Maar dat moment van dat prikkeldraad en zo, is, is hij daar een beetje overheen? Of heeft hij daar nog wel angst van? Nee, ja, ja angst niet. Maar je wordt wel constant herinnerd en helemaal in de tour natuurlijk. Ah. Dat is toch de, de plek waar het gebeurd is. Dus ja, daar uh, word je extra aan herinnerd. Ja, kan je die plek nog zien op zijn been of is dat uh, helemaal goed geheeld en zie je er wel? Nee, nee, nee dat, is nog, uh, dat ziet er niet uit, zeg maar. Dat, dat uh, is nog niet netjes geheeld. Ah, Oké. Okay. Goed, uh, heel veel plezier morgen. Ja, dankjewel. Schreeuw je schor. Ja, zal ik doen. En laat de hond blaffen op het moment dat hij langskomt, want dan uh, krijgt hij extra motivatie. Laten we het hopen. Ja, dat zal goed komen. Oké, okay, doe hem de groet, hè? Dat zal ik doen. Oké. Okay. Hey, hoi. Yo, hoi. Ja, dat was uh, de Radio 1 sportzomerdag uh, van deze vrijdag. Hoeveel is het ook weer? 29e? Ja, weet ik niet, ja, zoiets. Ja, EK voetbal wel. wordt zondag afgesloten met de finale. Geen Balotelli of Xavi, dus vanavond. Maar er viel genoeg andere mooie sporten beleven. Atletiek, tennis en motorsport, de sporthoogtepunten van vandaag. Jamil Samuel, een uh, zeer jonge dame, 20 jaar. Ja, 20, nou, 20 jaar, jaar? Jamil, nee. Anders denken de mensen dat de radio kapot is. Oh, hij gaat bijna de bocht uit, moet zich inhouden en kan nog maar net binnen de lijnen blijven. En dan gaat hij weer aanzetten. Wat een vreemde race, maar hij gaat het dik binnen. Op zijn dode akkertje, Martina naar de finale. Dan de Schippers komt ver weg de snelste de bocht uit. Wat een tempo en wat een voorsprong heeft zij. Net zoals Tjurendi Martina gaat ze vrijwielend uitbollend richting de finale. Mooie tijd hoor, 22-70. En die houtkamp heeft, uh, heeft het allemaal uitgezocht uh, en hoe zit het met uh, Jamil Samuel? Nou goed nieuws hoor, ze gaat naar de finale. Wedstrijd uh, afgelopen, Aranska Rus uh, verloren. 6-1 en 6-2, ja, hier is maar één woord voor kansloos. De laatste 100 meter gaat in en nu gaat er gesprint worden. Bossen en uh, Lathouwers. En nu moet hij komen met die grote stappen. 1,91 meter. Komen, jongen. Hij heeft het zwaar. Hij heeft het heel moeilijk. Hij haalt hier een medaille. Ik vrees van niet. Nee, hij valt weg, Robert Lathouwers. En de winst gaat naar Joeri Borsakowski. Rutger Smit, de man uit Leek.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 Regierend wereldkampioen Casey Stoner, die trainde als snelste. en mag dus morgen van pole position vertrekken met zijn Honda.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 Het was een loodzware opgave. Hij ging langs het randje van de afgrond in de vierde set. Roger Federer was twee punten verwijderd van uitschakeling. Maar hij redt het dan toch weer. Wat een klasbak! En ik ga mijn pet opeten. Die heb ik hier hoor. Als wij daar niet enorme mooie medailles gaan halen. Hm. Heb je het opgeschreven? Ja. Uh, morgen dus live in de Radio 1 Sportzomer, Dan eet jij misschien ja. je pet op. Die eet ik niet misschien. Als wij geen... Uh, medailles halen, twee. Eh, luister goed, twee medailles, dan eet ik mijn pet op. Dat is, ja, die is opgeschreven. Thijs van der Brink is hier om te praten over het oog... maar hij wil ook voorspellingen hebben. En dat terwijl hij vandaag weer tijd voor tijd is ver. Hij gaat ook nog op de radio zeggen. Dat wordt hier helemaal de wereld dus, in ja, Dat is de tweede keer dat we het op de radio. Weet nog een keer dat ik nog nee. Nee. Thijs, wat zit er in het oog? Nou ja, ook iets over de Tour. Om 5:12 uh, voor gaan we praten over de vraag of Groot-Brittannië nu een wielen-natie wordt. Nu uh, zowel Wiggins als uh, Cavendish natuurlijk kans hebben op de gele dan wel de groene trui. Uh, uh. En verder is het een beetje dubbelop om nu al te zeggen wat we gaan doen. Want dat ga ik over vijf minuten weer vertellen. Okay, dus nou, laten we het uh, hebben over de Tour. Wie, ja. wordt, uh, wie, wie wint hem thuis? Uh, Evans. Toe? Mm. Oké. Okay. wordt hoog? geknikt. Mevrouw de Vries knikt. Ja, ja. maar ik knikt. Ja. En wij geloven jou en jij bent goed in voorspellen. Ja, maar niet. Dit ging over tennis, hè? Die foute <laughs> voorspelling. Oh, oké. Okay. Niet over voetbal en oh. niet over wielrennen. Straks is die veel serieuzer, hoor in het oog. Tot zometeen.